In totaal raakten zeker 250 lopers in Antwerpen bevangen door de hitte. Ze moesten zich langs de route laten behandelen door de hulpdiensten... die het niet meer aankonden. Feyenoord wordt vanmiddag gehuldigd voor het winnen van de KNVB-beker. De festiviteiten in de Kuip beginnen om twee uur. Normaal wordt Feyenoord na het winnen van een grote prijs... gehuldigd op de Colsingel, maar die is nu niet beschikbaar vanwege werkzaamheden. Feyenoord won de bekerfinale tegen AZ gisteravond met 3-0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 met Martijn Gemmiërs. Welkom terug bij Nachtkijkers, waarin we vannacht de gast zijn... in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Een museum dat dit jaar 200 jaar bestaat. En als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat. U kunt ons bereiken via de mail nachtkijkers.ncf.nl Het afgelopen uur sprak ik onder andere al met de directeur van het museum... Wim Weiland en ook met Annemarieke Willemsen... Deze conservator, middeleeuwen en daarnaast ook nog de samenstelling van de jubileum-tentoonstelling. al 200 jaar van nu. Die tentoonstelling gaat volgende week van start en laat vooral stukken zien die je normaal gesproken niet ziet en die in het depot liggen. De schatkamer van het Rijksmuseum van Oudheden gaat dus open, onder meer ook met materiaal dat te zien was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Is die keizerzaal? Ja. Uh, waar we nu inlopen, dus. Uh... Um, dat is een, een periode natuurlijk waarin het museum onder een, ja, museum is deel van de overheid, dus valt inderdaad onder een nazi regime um, En je ziet eigenlijk een tweedeling in de oorlog. Je ziet aan de ene kant de directeur uh, Willem van Wijngaarden, die zelf een Egyptoloog is en een theoloog, en die probeert heel erg om het museum uit die besmetting, zeg maar, besmette ideeën te houden. Hij vindt ook belangrijk dat het museum open blijft. En hij zegt ook, dat vind ik een heel mooie uitspraak. Ik kan wel even, dat staat hier op de muur. Daarnaast staat echter ook onze overtuiging... dat een museum als het onze in deze tijd een culturele taak heeft te vervullen... en dat het waard is daarvoor enig risico te lopen. Dus op zich vindt hij dat het museum zijn taak moet blijven vervullen... een culturele taak heeft, mensen beschaven, mensen... Entertainen en dat ja, daar wel enig risico voor mag worden gelopen. Dat is best een bijzonder idee. Welk risico wil hij daarvoor lopen? Nou ja, wat het risico is bedoeld... Is dus is deels is dat heeft dat te maken met uh, in hoeverre je de collectie aan uh, gevaar blootstelt. En dat valt natuurlijk erg mee, want een groot deel van de collectie... is geëvacueerd, heeft in bunkers in de duinen gezeten. Um, maar een museum heeft met grote beelden, zo waar dat niet mee kon... zijn met zandzakken. En hij kiest er dan voor om het open te houden... zodat die dingen wel gezien kunnen worden daar tegenover staat een conservator, Frans Bursch... die uh, direct na de bezetting eigenlijk lid wordt van uh, de NSB en laatst zelfs van de SS. En die het museum heel nadrukkelijk probeert te gebruiken als een podium voor nazi-ideeën. En daar gebruiken ze eigenlijk vooral de prehistorie voor. En ze proberen eigenlijk, en zij wordt eigenlijk echt opgegraven vanuit de SS... Um, ze proberen eigenlijk aan te geven dat dat, dat Duitse wereldrijk... wat ze proberen te, politiek en ja, militair met name op te bouwen... dat dat wortels heeft dat het altijd vroeger zo was. En dan gaat het gaat zover niet alleen dat die conservator... dus uh, vanuit het RMO lezingen over dat idee geeft en, en publicaties. Die hebben we hier ook liggen. Maar ook dat hij dus zelf uiteindelijk gaat graven in 1943 in Oekraïne achter de linies met dwangarbeiders. En daar hopen ze dan Germaanse dingen te vinden. Goten, vikingen. Uiteindelijk wat ze vinden is veel en veel ouder. Dat is allemaal uit de prehistorie. Maar dat is een heel onmogelijk verhaal eigenlijk vanuit zo'n museum... wat we nooit laten zien. En het is heel grappig dat die mensen tegenover elkaar hebben gestaan... binnen één instituut. En we proberen ook iets te laten zien van die bureaucratie. Je ziet daar die wand met al die ja, documenten. Want dat museum moet steeds aan steeds strengere eisen voldoen. Eerst hoeft alleen een portret van Bernard... Maar Weg, dat staat er ook, moet weggehaald worden. Maar goed, ze moeten ook Joodse medewerkers ontslaan, doorgeven... wat ze hebben, wat voor goud ze in huis hebben... wie er werken, wat ze willen. En dat wordt steeds maar strenger door... dus het, het keurslijf van het museum om nog te kunnen functioneren... wordt eigenlijk steeds strakker in de loop van die oorlog. En je ziet dat na die oorlog krijg je dus ook een dubbele ja, afrekening, zal maar zeggen. Aan de ene kant Bursch, die uh, veroordeeld is in Nuremberg... tot vijf jaar gevangenisstraf, omdat hij... hij heeft weliswaar zelf niemand vermoord... maar hij, heeft wel, hij is echt deel geweest van de ideologie die dat mogelijk maakt. Zo wordt er over hem geoordeeld. Aan de andere kant Van Wijngaard, directeur... die zo snel mogelijk gaat doen alsof het museum gewoon weer terug is zoals het was... en in zijn eerste tentoonstelling na de oorlog aan zijn aanwinsten uit de oorlog... Uh, um, wijd. Want die oorlog is ook een soort, ja, het is heel dubbel. Het zijn ook een soort opportunities geweest. Er wordt gebombardeerd in de meidagen van 40 en dan gaan ze graven. Er komt extra geld omdat er veel uh, Joods bezit wordt verkocht, vaak, zelfs, vaak onder dwang natuurlijk. En uh, vanuit de staat wordt dan geld beschikbaar gesteld... dat de nationale musea, de Rijksmusea... uit Joods bezit dingen moeten kunnen kopen. Dus we hebben eigenlijk ook, dat komt, ligt er nog niet in... dit is een mooie vitrine waar allemaal nog, uh, nog goud in komt. Maar dus we hebben eigenlijk heel veel aankopen... uit de Tweede Wereldoorlogtijd. Maar dat is eigenlijk heel wrang. want dat is dus gedaan met geld en goud van... Joden? Uh, nee, het is voormalig Joods bezit. En uh, wij hebben eigenlijk heel duidelijk geprobeerd uit te leggen hoe dat werkt. Uh, niets hiervan is gestolen, want we hebben natuurlijk in Nederland de restitutiecommissie gehad. Daar zijn allemaal oordelen over geveld. Maar wij laten het vooral bijvoorbeeld zien aan de hand van de collectie Zander. Uh, deze uh, verzamelaar, een Duitse Jood, Karl Zander, uh, heeft... Uh, ja, het is een van de mensen die het een beetje aan heeft zien komen... en heeft zijn verzameling in beheer, in bewaring gegeven in dit museum... om te zorgen dat hij niet in vijandige handen zou vallen. Hij heeft zelf de oorlog helaas niet overleefd. Hij is vermoord in Sobibor. En vervolgens uh, hebben, heeft het museum altijd de ervenzander gesteund... in hun poging om die collectie terug te krijgen. En, dat is, en de staat van Nederland wou daar heel lang niet aan. Want die hadden zoiets van, dan krijg je precedentwerking. En ze vonden ook eigenlijk, geloof ik, dat allemaal niet zo belangrijk. En uiteindelijk weten we denk ik allemaal... dat die restitutiecommissie 2002 pas is ingesteld. En ook als leidraad had dat... Um, geval van twijfel, de, de erven in het voordeel werden gesteld. En toen zijn de erven Zander hebben die collectie teruggeëist en teruggekregen. Maar die hebben toen gezegd, ja, opa, hè, dat was het voor hun... heeft wel het vertrouwen gehad in dit museum om die spullen te bewaren. Dus eigenlijk horen ze bij jullie. Dus nu, nu we ze terug hebben, willen we ze heel graag aan jullie verkopen. Ja, maar die rijke, rijkdom die is vergaand in de oorlog... Dat is dus niet met Joods geld gebeurd? Nee, nee, nee, nee. nee. Dat, is echt, uh, dat gaat echt om staatsgeld. En al die zaken zijn uitgezocht. Uh, eigenlijk alle Rijksmuseen hebben vrij veel aankopen uit die periode. En er is in aantal gevallen uh, terecht uh, beoordeeld dat het onder dwang was verkocht. Een aantal gevallen is dat, zijn het ook handelaars geweest en daar is dat acht men dat niet bewezen of acht men juist ook heel duidelijk dat zij hè, uh, mensen zijn ook niet iedereen is heilig mensen hebben ook gebruik gemaakt van situaties ook uh, uh, Duitse handelaren, Joodse handelaren hebben ook die situaties gebruikt om heel veel te kunnen verkopen dus uh, het is, we, we leggen dat heel goed uit um, hoe dat zit met die, uh, met die aankopen en met die opgravingen en, en dat, die dynamiek van uh, ja, aan de ene kant ben je dus deel van die overheid wat je misschien eigenlijk niet zo graag wil op zo'n moment, wat je wel bent. Uh, aan de andere kant... Uh, ja dat, dat idee dat je het museum als een platform gaat gebruiken om propaganda te maken. dat, dat is dus zeker niet door iedereen gedeeld ook niet. Nee. Uh, uh, overigens, dus een aantal dingen uit de collectie ondergebracht in bunkers. Hè? Ja. In, uh, uh, eigenlijk alles met, met, met, wat portabel was. Met medeweten van de bezetter? Of is het allemaal nee, in het nee, geheim? Nee, nee, hè? nee. Dat is volgens mij behoorlijk in het geheim gedaan. Maar dat is eigenlijk niet om het uit Duitse handen te houden. Dat is een mooie, mooie bijkomstigheid. Dat gaat echt over bombardementen. Het gaat echt over schade voorkomen. En ik, dat is een verhaal wat volgens mij mensen niet. Niet kennen. Mensen weten, in Nederland weten wel vaak dat de nachtwacht. Uh, in De, de mergrot heeft gezeten. Maar we hebben dus bunkers gat in de duinen. waar uh, van eigenlijk allerlei musea. Uh, de, de, de belangrijkste. en verplaatsbare stukken. Want ja, je zag ze takelen. dat soort stukken kun je niet even wegbrengen. Gouden nee, dus, maskers. Uh... Ja, en eigenlijk alles, wat, eigenlijk alles wat verplaatsbaar was. Echt, we hebben ook plattegronden. met gewoon stellingen en zo. Dus het was eigenlijk gewoon een soort. Uh, ja, tijdelijk depot bijna. Maar dan, en daar heeft het tot 4 tot 45 gezeten. En zo gauw het kon, is het teruggebracht. Ja, we, ja, we lopen rond. en We hebben lang niet genoeg tijd om de hele uh, jubileum-tentoonstelling te belichten. Nee, we, zijn, uh, we zijn inmiddels in de jaren 70 beland. Dat zie je ook aan het kleurtje? Lekker paars. En uh, uiteindelijk komen hier, uh, komt hier nog de, onze beroemde 1-April grap. Het RMO heeft een van de meest succesvolle 1 april grappen aller tijden. Als je 1 april grap opzoekt op Google, komt hij er ook bij. Um, we hebben ooit volgens mij in 93, zeg ik uit mijn hoofd... Uh, bekendgemaakt dat het gelukt was om het hart van de mummie weer even op gang te krijgen... En er stonden echt dik mensen die die mummie wilden zien. En die voelden zich wel heel erg bekocht. We hebben allemaal een gratis rondleiding gekregen. Als, uh, maar het, was op, het was eigenlijk voor het Jeugdjournaal gemaakt. Maar het is, heel, het is echt een van die dingen waar... Uh, nu wordt het lastiger met social media. Om een goede 1 april grap niet te ontmaskeren. Maar toen was het echt uh, een ding wat uh, ja, heel, heel Nederlands rondgegaan... voordat uh, mensen door hadden dat het niet klopte. Een mooi verhaal uit de geschiedenis van het RMO... is ook uh, het feit dat jullie... Griekse fase hebben aangekocht van de broer van Napoleon. Ja, dat klopt, ja. Daar weet ik dan niet zo superveel van, want dat is uh, echt de trein van Ruud Halbersma. Maar dat is de zogenaamde Canino-collectie. Uh, want die broer van uh, Lucien Bonaparte heet hij, was uh, uh, prins van Canino in, uh, in, de in Toscane in, uh, in Noord-Italië. En zij hebben uh, op hun landgoed bleken allerlei Etruskische graven te, te zitten. En in die Etruskische graven zaten allemaal Griekse vazen. Want Etrusken hadden al die contacten met Griekenland. Je hebt het dan over de 7e eeuw voor Christus ongeveer, 8e, 7e eeuw. En ze hadden al die ze kwamen naar uh, ja, Etrurië in die tijd. Er was een luxe artikel, een statussymbool. Dus in al die etruskische tombes zitten Griekse vazen. En op een gegeven moment was er een... Uh, in, in de jaren, volgens mij, ik zeg het uit mijn hoofd, weer 1826. In ieder geval in die vroege tijd van dit museum was er een... Uh, een veiling opeens. En uh, is het gelukt met geld van de koning, Koningin Willem I, om uh, 96 Griekse vazen te kopen. En dat is nog steeds een hele beroemde collectie. En uh, er, er, we hebben ook in de tentoonstelling een, een, een krantenbericht hangen. dat ook in de krant stond van. De, bij de van Den Prins van Canino gekochte vazen zijn heden ten dagen te zien in het Museum in Leiden. Ja. Aardig is dat die collectie was nog veel groter. 2000 vazen ja. heb ik me laten vertellen. Ja. En dat ook een deel gewoon in andere Europese ja. musea gewoon ja, en terug en dat te vinden is. heel veel. Dat dat is bij heel veel dingen het geval. Als het, dit museum lukte om op een veiling iets te kopen... waren het vaak grotere groep objecten... waar ook British Museum, Louvre, uh, Vaticaan uh, stukken hebben gekocht. Dus het geldt niet alleen voor die canino-fase. Maar bijvoorbeeld ook, we hebben mummiekisten uit uh, Bapalgrassoes. En uh, daar hebben wij een stel van die kisten. hele mooi beschilderde kisten. Maar daar heeft ook het Louvre en ook het Vaticaan hebben die. En die is ook een onderzoeksproject om die allemaal weer met elkaar te vergelijken. Die komen allemaal van precies dezelfde vindplaats. Ja. Wat is nou de mooiste plek van het museum? Ik vraag het ook maar aan iedereen. De mooiste plek van het museum of van de tentoonstelling? Ja, eigenlijk van het museum. Van het museum? Uh, ja, dan ga ik toch voor de Fibula van Doornstad staan. Dat is, uh, ik doe middeleeuwen en dat is het belangrijkste object... wat we hebben uit, uh, uit de middeleeuwen. Vroege middeleeuwen, rond 800 tijd van Karel de Grote. Uh, het is ook een heel overdreven sieraad, heel he, goud, edelstenen, allerlei symboliek erin. En uh, het staat ook symbool voor een hele grote collectie... met letterlijk honderdduizenden vondsten... van de grootste stad van Nederland in de vroege middeleeuwen, de grootste stad van Noordwest-Europa zelfs. En dat we dat in dit museum hebben en dat we daar... We hebben daar opgegraven al vanaf 1840. En uh, er zijn nog steeds opgravingen. En de hele geschiedenis komt eigenlijk voor mij in dat ene object wel samen. En het is ook echt een beetje een icoon van het museum. We laten hier ook zien dat hij op allerlei boeken en tijdschriften op de voorkant staat. Een beetje tot uh, vervelens toe. Maar ja, dat... De hele geschiedenis opent zich voor mij wel als ik daar goed naar kijk. Ja, relativeert uh, het zoveel bezig zijn met oude uh, stukken... uit een geschiedenis van soms duizenden jaren geleden... relativeert dat soms een beetje de huidige tijd? Ja, op een bepaalde manier wel. Ja, ik, ik kan niks doen aan... aan... Het, het relativeert natuurlijk op verschillende manieren. Hè. Ik bedoel, je hebt nu aanvallen op Syrië. Wij vinden dat los van alle andere menselijke dingen die we ook allemaal heel erg vinden... ook heel erg vanwege de oudheid die daar zat, die kapot wordt gemaakt. Maar wat ik zelf heb, ik, ik, wat ik middeleeuwen doe... dat is eigenlijk een beetje ver genoeg weg en dicht genoeg bij... Um, dat je merkt dat mensen ook dezelfde problemen hadden... en die ook hebben getackeld. Dus wij hebben het nu allemaal... Het, we hebben het nu allemaal klimaatdingen overstromingen, uh, we hebben het allemaal over opwarming en zo. En daar, dat soort fases hebben we in het verleden ook gehad. En daar zijn mensen, ook, hebben daar ook mee omgegaan. En ja, dat, dat, die gemaakte wereld bijvoorbeeld... dat hebben we dan ook al, weet je... mensen wonen dan ook allemaal op drooggemaakt land... en dat soort dingen. Dus dat dealen met, met je omgeving... en dat mensen dat altijd hebben gedaan... dat uh, vind ik wel... Uh, ja, dat, dat helpt wel. Dat maakt het wel makkelijker. En aan de andere kant heb je dingen van... mensen vragen heel vaak aan mij... had je in de middeleeuwen willen leven? Nou ja, was ik natuurlijk niet... A, ik was niet geworden wat ik nu ben. En B, ik had misschien, ik was waarschijnlijk ook niet, had niet geleefd tot nu. Want ja, je hebt natuurlijk allerlei ziektes... waar mensen nog aan doodgaan. En pestepidemieën... Die, waar, waar twee derde van je bevolking aan... Uh, dus je, ja... Wij zijn natuurlijk ook wel heel erg verwend. We kunnen heel veel naar onze hand zetten. We kunnen heel veel um, ja, genezen en zo. Wat toen natuurlijk nog niet was. En dat, ja, wat dat betreft relativeert het ook het verleden wel. Dat natuurlijk uh, ook heel veel uh, dingen heel anders zijn. En, en moeilijker om mee om te gaan ja. dan nu. Ik vraag aan iedereen een, een plaat, een favoriete plaat. Dat mag met de klassieke oudheid te maken hebben. Maar dat mag ook ons weer helemaal terugbrengen naar het nu. Ja, nou ja... Um... Ja, ik ga dan denk ik toch gewoon voor de Counting Crows met Mr. Jones. Dat is echt een van mijn absolute favorieten alle tijden. Uh, eind jaren negentig, net toen ik in dit museum kwam werken. En ja, een uh, beetje wordt... Het is dus een heel lekker, aanstekelijk nummer. Een goede beat. Um, maar er wordt ook... de tekst gaat een beetje over dat je hè, met vrienden zit te drinken in het café en dat je denkt goh, zouden we beroemd worden? Zouden we, we willen iets worden in dit leven. We willen iets maken ervan. Een impact maken. En uiteindelijk lukt dat eigenlijk niemand of iedereen denkt dat de ander het wel zou zijn. Maar je hebt wel die tijd samen gehad en die gezelligheid en, en die dromen. en uh, ja, Voor mij hoort dat heel erg wel bij het leven. Anne-Marieke Willemsen, de conservator middeleeuwen en samensteller van de jubileum tentoonstelling. Bedankt. Graag gedaan. Mountain Crows en Mr. Jones, aangevraagd door Annemarieke Willemsen... de conservator middeleeuwen en natuurlijk de samensteller... van de jubileum tentoonstelling van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Ja, en nu, nu sta ik toch oog in oog met een, uh, ja, een stuk... dat vorig jaar nog in particuliere handen was. Is inmiddels aangekocht door het museum. En de man die daar uh, mede verantwoordelijk voor is, is Luc Amkreutz. Uh, Luc, ja, het is een zwaard... Ja. Het is uh, eigenlijk ja, alleen nog maar de, de bovenkant van een zwaard. Want je ziet niet uh, te, het, het, het handvat waar hij mee vastgehouden kan worden. Nee, nee dat klopt. Het is, uh, het is een heel groot object ook. Uh, het is uh, bijna 70 centimeter lang. Uh, en zoals je zegt, er zit geen greep aan. En het is eigenlijk veel te groot, te zwaar. Ongeslepen om ooit als functioneel zwaard gebruikt te zijn. Maar het is niet zo objectief, maar ik vind het zelf van van een enorme schoonheid. En heel veel mensen hebben dat. En, en dat geeft ook al aan dat met deze objecten... en hier zijn er dus maar zes van in heel Europa... Uh, dat, dat, dat die een andere rol hadden. Dat waren geen functionele voorwerpen. Het waren geen wapens in die zin. Het waren uh, nou, andere objecten waarmee andere dingen gebeurden. Ja, je bent uh, conservator prehistorie en dus verantwoordelijk, mede verantwoordelijk... voor de aankoop van het zwaard van Ommerschans, want zo heet het. Uh, klopt, ja. Dit is het zwaard van Ommerschans, zoals we dat uh, noemen. En uh, dit stuk is, uh, is al in 1896 gevonden, vlakbij uh, Ommerschans dus. Uh, en is vervolgens uh, ja, meer dan een eeuw lang het museum keer op keer uh, ontsnapt, als het ware... Dus in 1927 uh, heeft mijn voor, voor, voorganger hier in het museum, uh, Jan Hendrik Hoda, heeft het voor het eerst gezien. In een boswachterswoning in de buurt van, uh, van uh, Ommen dus. En uh, hij had meteen zoiets van: Wauw, dit is echt zo'n belangrijk stuk. Dit moet naar het museum, mensen moeten dit kunnen zien. Hier moet onderzoek naar gedaan worden. Um, maar het lukte hem alleen maar om het een maandje in bruikleen te krijgen. En toen heeft hij een foto gemaakt in de gipskopie. En verder is het 90 jaar lang uit de greep van Nederlandse archeologen gebleven. En met de eigenaars mee naar Duitsland gegaan. Het hing gewoon in een boswachterswoning op de schouw. Ja, het was nog, nog erger zelfs. Uh, um, degene die het gevonden had, die moest het vrijwel meteen aan de, die familie afstaan. Die de landgoederen in bezit had. En die hebben het in bruikleen aan een boswacht gegeven. En die heeft het allemaal op een plank gespijkerd. Niet alleen het zwaard, maar ook de objecten die daarbij gevonden zijn. Eigenlijk als een soort ja, gewij. is dus een trofee die hij aan de muur had hangen. Zo had, die dat zwaard ook met spijkertjes op een plank gespijkerd. zie plank... je nog kleine gaatjes erin dan? Nou, niet, niet in het zwaard gelukkig. Hij had het spijkertjes ernaast geslagen, maar het zat dus daartussen geklemd. Maar je ziet het dus wel op de randen van het zwaard. En als ik het voorzichtig je de hangt de hand, handschoentjes aangetrokken. De handschoenen aan, dat is heel belangrijk. Zie je hier dat uh, de, de patina werkt? Je ziet dat glanzende van, uh, van eigenlijk het, uh, het metaal onderdoorkomt. En dat is dus waar die spijkertjes er tegenaan geschuurd hebben, helaas. Ja. Uh, maar ja. Gelukkig, uh, sinds vorig jaar is hij in museum, dus wordt er heel goed voor, uh, voor gezorgd. Ja, maar in Nederland dus gevonden en uh, via allerlei omwegen, uh, uh, ja, in ieder geval niet in het museum terechtgekomen. Uh, totdat het dus geveild werd vorig jaar uh, op een veiling in Londen. En toen dachten jullie, ja, nu, nu moeten we toeslaan. Ja, ja, we waren er al een tijdje mee bezig. En het idee was om dit stuk in bruikleen te krijgen, om het te herenigen voor het eerst sinds de bronstijd. Hè? 3000 jaar geleden, die zes zwaarden die zo op elkaar lijken voor het eerst weer bij elkaar. Uh, die familie wilde dat toen toch niet aan. Maar is toen zelf zeg maar eigenlijk de stap gaan zetten om het te verkopen. Iets wat in het verleden altijd mislukt was. Nou ja, toen ging het naar een veiling en toen, uh, toen moesten we. We konden niet even een deal met ze sluiten? Nee, nee, dat is uiteindelijk niet gelukt. Natuurlijk jarenlang onderhandeld, ook mijn voorgangers. Uh, mijn laatste contact dateerde de alweer uit 1977. Um, maar dat liep steeds vast. En, en nu. Zetten zij eigenlijk die, uh, die stap en uh, ja, het ging wel naar een veiling, dus we hebben wel uh, fondsen moeten aanspreken, uh, vereniging Rembrandt Mondriaan Fonds, uiteindelijk dat geld bij elkaar kunnen brengen, want je weet ook niet waar het heen gaat uh, qua, qua bedrag. En hebben we het dus veilig kunnen stellen en hebben we dus echt het een van de topstukken van, van onze preestoei... en het belangrijkste icoon voor de bronstijd, een hele belangrijke periode in Nederland. Ja, dat is nu eindelijk als laatste van die zes in Europa ook in museaal, uh, museaal bezit. En ja. iedereen kan er nu van genieten. Ja, uh, ruim een half miljoen, hè? 550.000 euro. En, en ja, dit is een ridicuul bedrag aan de ene kant. Je kunt het ook niet als zodanig kwantificeren. Maar ik ben wel hartstikke blij dat we dat bij elkaar hebben kunnen brengen... om, om gewoon dit nooit meer weg te laten gaan. Want hier kun je zo'n belangrijke verhalen mee vertellen... En, en Mensen kunnen hiervan genieten. We kunnen hier nog zoveel onderzoek naar doen. Dat dat echt, ja, het is een van de ja, van de laatste ongrijpbare stukken die, die, die nog rondzweefden zeg maar. En, uh, ja, het is gewoon nu gelukt. Een uh, ik... spannende veiling? Ja, hartstikke spannend. Kijk, je, je weet niet waar het heen gaat. En, en... Was het een eindbedrag? Dat je dacht van, nou, als het. hadden jullie een eindbedrag meegegeven? Van, als het nou dus over dat bedrag komt, dan, ja, dan haken we het toch af. Ja, uiteindelijk hadden wij uh, um, nog veel. Ik geloof. Uh, nog minstens het dubbele hiervan uh, van uit kunnen geven. Maar goed, dat is wat je uiteindelijk. bij elkaar weet te brengen. Ik ben ook heel blij dat het zover niet. Uh, uh, niet gegaan is. Ik geloof dat we uiteindelijk 1,8 miljoen hadden kunnen uitgeven. Dan moet ik nog even nagaan, hoor. Maar. Um... Ja, dat is het gelukkig niet geworden. Maar er waren inderdaad kapers op de kust... en dan moet je denken aan handelaren en privéverzamelaars. En dan zou het dus weer 90 jaar lang op, aan de muur hangen... of ergens op een vensterbank staan. Terwijl dit, dit, dit is nationaal erfgoed in, in prima forma. Dit is optima forma. Dit is, dit is wat, je, wat je in een museum moet en wil, wil hebben en wil tonen. En ik zie ook meteen de grote glimlach bij een conservator prezestorie... Ja, Ik word hier heel erg blij van, omdat het, het zo'n enigmatisch stuk is... waar je, ja, waar je een kijkje krijgt, uh, niet zozeer in, in ja, het alledaagse van mensen... maar in, in, in hun ideeënwereld, in hun denkwereld. Dit stuk uh, belichaamt uh, absolute top aan vakmanschap... aan, aan ambachtschap van, voor die periode. We kunnen dit eigenlijk niet meer namaken met de methode van toen. Er zijn er maar zes van. Hey, misschien zijn er acht of tien geweest... maar ze zijn extreem zeldzaam en 200 jaar onderzoek... Hebben we honderden en duizenden artefacten, voorwerpen, werkt uit de bronstijd. Maar maar zes van deze rituele zwaarden. Dus het, het zijn enorm krachtige, symbolische objecten, die ook toen voor de mensen al, al een enorm belangrijke rol gespeeld hebben. En ja, ik heb echt het idee, ik, ik zal me heel even vasthouden, dat, dat, en dat is natuurlijk lastig voor radio, maar als je er naar kijkt, dat, dat visuele, dat, dat dat heel overtuigend is. Mensen zagen dit en, en die hadden daar bewondering voor. En uiteindelijk zijn al die zwaarden... dus ook met een, heel, nou ja, een hele bizarre, denken we nu, handeling... aan een aan eind gekomen Ze zijn. Allemaal geofferd, achtergelaten in venen en in moerassen. Uh, natuurlijke plekken dus, waar je er ook niet meer aankwam, Iets wat... Ja, dus eigenlijk enorm kostbaar is voor altijd opgegeven, weggegeven aan, aan de goden of aan, aan een ideeënwereld. En komt het oorlog, oorlog door een hereniging van al die zwaarden? Want dat is natuurlijk wel aardig nu. Nu heb je ze alle zes. Ja, ja, nou we hebben dus in, in, tijdens die zwaardentoonstelling hadden we ze alle vijf. Plus gelukkig die Gipse replica, die Horda in 1927 heeft laten maken. Maar het is nog steeds mijn droom om ze alle zes bij elkaar te brengen. En, ja, ik weet niet, ik kom er komen vast bliksemschichten uit de lucht... en Indiana Jones-achtige taferelen waarbij uh, daar iets magisch gebeurt. Nee, maar het, het, de opstelling die we toen hadden... om ze allemaal bij elkaar te brengen, dat, dat, dat deed wat met mensen. Ook mensen die uh, niets hebben met deze voorwerpen of met de bronsheid... die hadden zoiets van, wow, wat is, wat is dit? En ze werden gegrepen, 3000 jaar later, op, denk ik, exact dezelfde manier... door iets wat ze zagen. En, en dat is de kracht van... Archeologieën van de objecten. Het zwaard van Ommerschans, ook te zien op de jubileum-tentoonstelling. Uh, en ondertussen wordt die uh, nagetekend, want alles wordt helemaal gedocumenteerd. We zijn uh, in de kantoren van het uh, museum. En laten we eens even kijken waar dit nou een mooie plek zou kunnen krijgen in de permanente tentoonstelling. Lopen we weer terug uh, naar de andere kant van het uh, museum, richting uh, ja, jouw werkgebied ook, hè? de, de, de prehistorie. Uh, moeten we even wat, wat deuren door, hè? Klopt, ja. Het is een beetje een doolhof hier, maar... Uh, kom door? Mee? Ja, ik, ik zal wel even voorop gaan. Ja, we zitten nu in het uh, dienstgebouw, wat, uh, wat inderdaad niet in het museum zelf is, maar, uh, maar in de straat daarachter. En dit is waar alle kantoren zijn, maar ook uh, restauratie, uh, uh, laboratoria, uh, een deel van, uh, van, uh, van de depots... Uh, en waar dus eigenlijk uh, gewerkt wordt aan alle zaken die we aan de andere kant laten zien. Maar het ja, is natuurlijk ook wel belangrijk om, om te noemen dat het museum niet alleen, denk ik, hè, die buitenkant is, wat mensen zien waar uh, tentoonstellingen gemaakt worden en, en waar een soort te zien is, maar dat we ook een collectie beheren en dat we ook onderzoek doen en dat dat dus eigenlijk de drie pijlers zijn ja, waar in ieder geval mijn werk als conservator en van mijn collega-conservatoren op, uh, op stoelt. Ja, de eerste kennismaking is natuurlijk het museum zelf. Klopt, ja. ja. Maar uh, op al die vlakken grijpt dat, uh, dat eigenlijk in elkaar. Het vormen van een collectie, het onderhouden daarvan... het nadenken erover, maar ook het onderzoek daarna... dat levert keer op keer uh, de nieuwe verhalen op. En uh, je hebt dus niks aan een, aan een fossiliserende collectie... die je af en toe uit een depot haalt... en een verschillende uh, rangschikkingen in vitrines zet. Je, je hebt nieuwe ideeën nodig... Dus, die genereren we zelf, maar ook door samenwerking met de universiteit... met andere onderzoekers, met, uh, met het publiek. Door op die manier te proberen zo'n ja, zo collectie levend te houden... en, en de relevantie daarvan uh, uh, nou ja, duidelijk te maken. Ja. Dan zijn we de straat overgestoken en dan zijn we weer aan de achterkant van het uh, museum. Klopt, ja. Goed beveiligd, hè? Ja, uh, daar gaan we helemaal niks over zeggen. Maar het is zeker uh, goed beveiligd, ja. Het is natuurlijk een, uh, een rijkscollectie, dus daar dien je zorg voor te dragen. En uh, uh, ja, dat doen we. Uh, dan komen we uit uh, op uh, de afdeling ja, die jouw domein is, de, de, de prehistorie. Hoeveel objecten liggen er nou eigenlijk nog, zonder dat we het weten... onder de grond hier in Nederland? Kunnen we nou iedere dag zomaar stuiten op iets van duizenden jaren geleden? Uh, ja, <laughs> het is natuurlijk, uh, als je dat, dat doorrekent, duizenden en duizenden en duizenden jaren van menselijke activiteit. Dus dat heeft enorm veel sporen in de bodem achtergelaten en niet allemaal even overtuigend... en ook lang niet meer allemaal terug te vinden, maar er, er is nog heel veel. En vandaar is het uh, ja, gelukkig nu ook uh, gebruikelijk dat daar waar gebouwd wordt en de bodem geroerd of verstoord wordt... dat daar dus ook archeologisch onderzoek plaatsvindt. En uh, in ieder geval in redelijke zin een idee hebben... van, van wat er overal uh, is en tevoorschijn zou kunnen komen. Ja, vrij recent is er nog een familiegraf ontdekt hè, in Tiel. Ja. Uh, ook uit de prehistorie, daar, daar, daar kunnen we even naartoe lopen. Uh, ja, dat is, uh, dat is geen probleem. Dat wordt dan ook meteen overgebracht naar dit museum? Nee, uh, het is eigenlijk zo dat uh, tegenwoordig... we uh, moeten nog één verdieping omhoog... dat... Uh, uh, die bij opgavingen gedaan worden... Uh, in principe naar provinciale, provinciale of stedelijke depots gaan. Dus uh, waar ons museum uh, decennia lang tot uh, midden vorige eeuw... Uh, eigenlijk de belangrijkste speler was in het archeologisch veld... Uh, is het nu met uh, nieuwe wetgeving eigenlijk al zo... dat dat veel meer op een provinciaal en gemeentelijk niveau georganiseerd is. Dus... Uh, deze het fonds. moet wel heel bijzonder zijn, wil het dan hier nog terechtkomen? Precies ja, en voor ons is dit dus een bruikleen. Kijk, uh, dat zwaard hebben we zelf kunnen aankopen... en er zijn er nog een aantal stukken collecties die we kunnen verwerven. Maar in principe um, komen nieuwe fondsen uit opgavingen gaan naar provinciale depots... en die kunnen als ze heel belangrijk zijn, kunnen wij een bruikleenverzoek doen... en kan het hier terechtkomen. Ja. We lopen nu op de afdeling prehistorie, we zien allemaal... Ja, wat is het? Geweihen, mammoet kiezen, uh, bevervellen. Klopt, ja. Dit is de afdeling archeologie van Nederland. En die begint natuurlijk met de prehistorie, zo'n 300.000 jaar geleden. Het begint ook met de Noordzee, waar we heel veel onderzoek naar doen. Het verdronken landschap, prehistorische landschap van de Noordzee... waar heel veel materiaal nu naar boven komt. Dat is echt een van de grootste schatkisten van archeologisch Nederland, eigenlijk voor onze kust. Dat heeft duizenden jaren lang droog geleden... en hebben mammoeten rondgelopen. Je ziet daar een enorm grote mammoetpoot uit de Noordzee liggen. En er komen dus heel veel vondsten uit. En, en dan echt van Neandertalers tot de moderne mens... omdat het hele landschap binnen een paar duizend jaar verdronk. En die mensen dus geconfronteerd werden met een enorme klimaats- en, en landschapsverandering. Uh, ja, en zo bouwt eigenlijk dat verhaal vanaf het begin aan op. We staan hier in Mesolithicum, de tijd van jaren verzamelaars... Hier gaan we over naar de tijd van de eerste boeren uit Limburg. Waar ik zelf ook vandaan kom. Uh, dit is vuursteen uit de vuursteenmijn. Uh, waar, uit sint Geertruid, waar ik zelf uh, woonde. <laughs> uh, deze stukje heb ik zelf ook gevonden op de akker. Dus, ja, je, het is een verhaal wat, uh, ja, van, van ons allemaal. Het verleden waar, ja, waar ik me mee verbonden voel, maar andere mensen ook. En zo maak je die reis door de tijd en dan kom je hier ongeveer aan bij... Uh, bij dat familiegraf, wat er dus sinds vorige week hier staat. Ja, en dan zie ik, en dan kijk ik voor me... en het, ja, het is een, een schakering van allemaal botjes... en je kunt er eigenlijk geen lichaam meer in ontdekken. Um, ja, het is een beetje een roorschachttest uh, met, met botmateriaal. En het is niet het meest uh, makkelijke stuk... Uh, maar als je er wat langer naar kijkt en als je ook uh, de tekst leest en, en je inbeeld van wat je ziet, dan is het wel heel intrigerend, vind ik. En inderdaad, het is, het is heel mooi uitgeprepareerd, maar het blijft een, een soort bak met heel veel botmateriaal. Maar als je goed kijkt, zie je wel verschillende elementen. En je ziet hier een, uh, een platte stuk met, met wat platte fragmenten. Dat is een schedel. Die herken je daar ook. Die herken je daar ook. Um, en er zijn meer van dat plekken. Je ziet ook langbeenderen van armen en benen... die in bepaalde uh, hoeken liggen. Dat betekent dus dat die mensen... Uh, om, op een, nou ja, met een soort ritueel begraven zijn... waarbij ook armen en benen opgetrokken uh, uh, werden. En een deel van de mensen in dit graf... Uh, lijkt op die manier begraven. Maar het lijkt ook alsof het een ruimte is geweest die langer opengelegen heeft... en dat mensen dus op een gegeven moment weer aan de kant geschoven zijn... om er nieuwe mensen bij te leggen. En we, de, we zitten nu, hè, en we zijn nog steeds aan het tellen... met name op basis van de kiezen op tussen de acht en de elf uh, personen... Die, die dus hier gelegen hebben. Ja. Hoe, hoe is het om hier in je eentje rond te lopen? Want ja, het voorrecht dat je hier alleen rondloopt... en alles je zelf op jezelf kunt laten inwerken... Dat heeft, is weinig mensen gegeven. Conservator natuurlijk wel. Doe je het vaak dat je hier zo langs loopt? Niet vaak genoeg. Uh, ja, je bent aan het werk en dan realiseer je soms niet wat voor een uh, uitverkoren positie je eigenlijk zit. Maar af en toe in het depot op zo'n afdeling, dan, dan overvalt me dat weer. En dan denk ik van jezus, daar heb ik toch eigenlijk een gaaf baan, denk ik dan. En daar word ik wel heel erg blij van. Maar het is ook, ja, ik weet niet. Ik word er soms een beetje, een beetje lyrisch van. Dat je. Ja, je staat echt. In, in dat verleden, je ziet hoe dat 300.000 jaar lang... mensen en onze uh, nou ja, soortgenoten, de Neandertalers, uh, onze verre neef... Hoe die, hoe die geleefd en overleefd hebben. En... Um ja, dat, ma dat maakt het allemaal heel menselijk. En dat besef van, van die tijdsdiepte... en van je eigen kleine nietige plek erin... ik denk dat dat heel goed is voor, voor mensen... om dat af en toe te ervaren. We zijn maar echt een heel klein stukje geschiedenis... op deze uh, nou ja, enorm oude planeet. Ja. En we stellen eigenlijk heel weinig voor. En ik denk, aan ja, de ene kant... hebben wij als, als menselijk soort een hele unieke reis afgelegd. Een hele belangrijke stap gezet. Je staat me hier nu te interviewen met een microfoon... Uh, met allerlei technologie. Het wordt uitgezonden... Um, maar dat had allemaal niet gekund zonder nou ja, alles wat je hier voor je afgespeeld uh, ziet en ziet liggen. Dus ja, het geeft je een beetje je, je plek in het grotere geheel. En dat vind ik wel heel bijzonder, vooral ook aan het verhaal van de prehistorie. Omdat we zonder die geschreven bronnen werken. En dus echt met wat mensen achtergelaten hebben dat verhaal moeten samen puzzelen. En dat is vaak heel weerbarstig, maar ook heel gaaf omdat je met... Heel veel verschillende technieken. Met, met, ja, met biologen, met, met natuurkundigen, noem maar op. Met allerlei technici probeert zoveel mogelijk informatie aan het verleden. Uit opgavingen en aan objecten te ontfutselen. Om, om een verhaal te maken dat even goed tien jaar later weer anders kan zijn. Maar ja, langzaam groeit onze kennis wel. Ik, ik vroeg het ook aan een collega. Helpt het uiteindelijk om de huidige tijd misschien iets te relativeren? Dat je denkt van nou ja, alles wat er nu gebeurt. Hoe mooi of hoe verschrikkelijk soms ook. Het is al honderden keren misschien eerder gebeurt. In ieder geval, we gaan al zo lang mee. Uh, ja, dat, dat klopt. We hebben ook uh, nou ja, goed, een aantal van die spreuken hier... Hè, die, die daarover gaan. Dat, dat het verleden zich uh, niet zozeer herhaalt... maar dat het wel rijmt op elkaar. Dat is van Mark Twain, geloof ik. Um, ja, dat, dat, dat, dat geeft het wel mee. Ik, ik had het net over die Noordzee, klimaatsverandering. Eh, het zeewater wat er aankomt. Die mensen die zijn daar niet voor gevlucht. Maar die hebben hun gedrag aan dat stijgende water aangepast. Dat zegt ook iets over hoe wij misschien om moeten gaan met klimaatsverandering. Hè? We hebben alles voorgebouwd waardoor het nu een catastrofe is. Maar misschien moet je het op een veel flexibelere manier daarmee omgaan. Dat, dat is een les die je uit het verleden kan leveren. Tegelijkertijd, ja, zoiets als geweld. Wat we nu nou ja, overal op de wereld in de meest verschrikkelijke vormen zien. Ja, we zien dat... Ook duizenden jaren geleden. En, en hoezeer is dat onderdeel van, van ons mens zijn? Uh, en hoezeer is het cultuurlijk bepaald? Dus het is, het, ja, dat zijn wel hele interessante vragen die, die het verleden... en dat spanningsveld tussen, tussen nature en nurture... Tussen, cultuur, eh, of tussen natuur en, en, en, en cultuur... tussen uh, ontwikkeling en wie we biologisch zijn... dat samenspel, de omgeving die daar een rol in speelt... Ja, dat zijn in, in die cocktail van elementen kun je dit soort nieuwe, nieuwe verhalen maken... Ja. Um, Luc Amkroyd, uh, we lopen hier door het Rijksmuseum voor Oudheden, conservator van de prehistorie. En uh, je zei net al, ja, dit heb ik zelf opgegraven. Dat is een van de schone taken om af en toe zelf met de handen echt in de klei in de grond te zitten. Nou, deze heb ik opgeraapt, gewoon omdat ik, ik kom uit Sint-Geertruid. Het is geweldig mooi in Limburg-Zuiveland, maar daar ligt ook een vuursteenmijn die tussen 4000 en 3000 voor Christus in gebruik was, waar 20 miljoen kilo vuursteen naar boven is gekomen. Weliswaar een duizend jaar tijd. Maar het is een enorme hoeveelheid die tot aan de bodem is gevonden. Dit is de eerste industrie van Nederland. En op die staat dat ligt vol met het bewerkingsafval van die, van die vuurstenen. En dan vind je dit dus. Mensen kunnen dat aanraken en voelen dan iets wat 6000 jaar oud is. Je moet daarvoor onderzoek doen in het veld. En het uh, museum graaft op dit moment nog op in, uh, in Jordanië en in Egypte. Maar heeft eigenlijk sinds de jaren 90 niet meer in Nederland opgegraven. En dat doet mij pijn. Dus uh, ik probeer het museum langzamerhand ook weer... net als het vroeger altijd gedaan heeft... en waarop die hele rijke collectie gebouwd is... weer langzaam richting het veld te manoeuvreren. Dus uh, dat het museum als partner deelneemt... aan universitaire en andere opgravingen... om ook die enorm rijke collectie van ons te activeren. Niet zozeer door nu... Daar best die dingen aan toe te voegen, maar door die wel in te zetten in, uh, in die kennis daarover. Ja, dus alles wat nu wordt gevonden in Nederland, dat gebeurt allemaal op ander initiatief en daar zijn anderen bij betrokken. Ja, we hebben eigenlijk uh, um, een, een commercieel systeem. Dat hebben we sinds uh, uh, nou ja, het verdrag van Malta geratificeerd hebben, is dat officieel zo. Uh, waarbij dus eigenlijk commerciële partijen opgavingen uh, verrichten en hun vondsten en informatie overdragen aan provinciale en gemeentelijke uh, depots. Dus zo is het bij ons geregeld. Universiteiten hebben nog een rol. En, en uh, ook de Rijksniet voor het uh, cultureel erfgoed. Maar wij als museum moeten, eigenlijk hebben, moeten ons opnieuw heruitvinden. Eigenlijk. Omdat we ja, vroeger de enige gravende partij waren. Ook de plek waar alle vondsten naartoe gingen. En, en nu is dat niet meer zo. Dus uh, ja, ik probeer dus in ieder geval ook aan te haken... Bij, uh, zoals we nu doen, bij universiteitsonderzoek. We kunnen daar wel even heen lopen. Is het overigens ook gelijk een oproep aan de directeur... Doe dat nou eens wat meer? Uh, nee, die is zich daar wel bewust van. En die, uh, die ondersteunt dat ook. Hoor. Het is alleen iets... Ja, we hebben eigenlijk dat uh, bijna twintig jaar niet gedaan. Dus we zijn nu weer uh, ja, aan het ontdekken... hoe wij een toegevoegde waarde kunnen zijn... In dat, in dat archeologisch veldwerk. En Waar we nu bij staan, dat is eigenlijk een heel goed voorbeeld. Dit zijn grafheuvels uh, en, en hun inhoud... die op de Veluwe zijn gevonden. Uh, veel van dat onderzoek is eigenlijk ontwikkeld... en begonnen vanuit dit museum. Vooral in het begin van de 20 20e eeuw met mijn voor voorganger Jan-Hendrik Horeda... die daar uh, onder andere op de kroondomeinen... op uitnodiging van koningin Wilhelmina... grafheuvels heeft opgegraven. En dat ook gepubliceerd heeft, gedocumenteerd. Die vondsten hebben we nog. Nou, daar kunnen we ook opnieuw onderzoek naar doen. Maar tegelijkertijd vindt nu aan de universiteit... Uh, door uh, dokter Conté Bourgeois... een onderzoek naar die grafheuvels plaats. Exact dezelfde groep. Uh, waarbij hij dus heel erg leunt op de museumcollectie. Maar het ook heel interessant is... Uh, om in het veld te toetsen van oké, okay, wat is daar nu gevonden... en hoe verhoudt zich dat tot wat we daar nu aantreffen... en kunnen we daar eigenlijk uh, nou ja, meer over te weten komen. en uh, ja, Voor mij is het natuurlijk het perfecte excuus om weer uh, naar buiten te gaan... want daarom ben ik ook ooit archeologie gaan studeren natuurlijk. Ja. En, en... Dus ga je weer naar buiten en dus ga je weer die grafheuvels bezoeken. Ja, we zijn uh, nu een aantal jaar uh, hebben we onderzoek gedaan uh, op de kroondomeinen. En dan moet je je niet uh, voorstellen zoals in de tijd van horen... dat we grootschalig die heuvels opgaven, Maar het is eigenlijk veel meer een karterend onderzoek. We hebben al die grafheuvels in kaart gebracht. En het is echt een heel uniek landschap. Daar ligt dus een grafheuvelrij van zes kilometer lang. En we hebben allemaal die, die enorme monumentale landschappen... Stonehenge in ons hoofd. Maar dit, dit is zes kilometer. En dit is ook niet toevallig ontstaan. Mensen hebben hier een idee bij gehad van... zo willen we dit landschap, het landschap van de doden misschien eigenlijk... Uh, inrichten. En ze hebben dus geïnvesteerd daarin. Het kost heel veel werk uh, om zo'n grafheuvel op te werpen. Maar ze investeren dus in een soort ritueel dodenlandschap, waar allerlei uh, ceremonies uitgevoerd zullen zijn, wat een bepaalde betekenis had, waar, waar langs je kon lopen, wat misschien uh, ook territoriale uh, uh, redenen uh, daarbij betrokken waren, dat, dat, dat het hun gebied was. Uh, maar het is een plek waar, waar heel expliciet uh, de doden herdacht werden en uh, waar ook het landschap voor is ingericht. Ja. Hoeveel van dit soort plekken, hoeveel schatten liggen er dan? Ik heb het al eerder gevraagd, maar kan er zomaar dan toch nog iets tevoorschijn komen waarvan je denkt... jongens, wat hebben we hier in Nederland te pakken? Uh, ja, goed, we hebben bijvoorbeeld... niet grafheubels zijn al, al duizenden en duizenden grafheubels. Maar ook dat graf wat we hier nu zien... en dat familiegraf waar we het zojuist over hadden... dit is ook iets wat we daarvoor nog niet kenden. Dit zijn namelijk mensen die, die eigenlijk langzamerhand stappen zetten om boer te worden... die dat collectieve van samen begraven worden... is ook weer iets wat ze overgenomen hebben... van samenleving in het zuiden. Dus je ziet dus dat ze op een gegeven moment... allerlei tradities en ook symbolische culturele gebruiken... overnemen en, en zelf, gaan, uh, uh, zelf gaan doen. Ja. En, en dat zijn wel de, de belangrijke ontdekkingen. Maar, maar ja, het is natuurlijk ook, uh, ook zo dat er ook gewoon... natuurlijk nog eens een keer een geweldige schatfonds... of iets dergelijks uh, gevonden zou kunnen worden. Uh, misschien een tweede ombudsgrans of... Uh, of andere vondsten die ja, misschien qua object meer tot de, tot de verbeelding spreken. Zelf nog wel eens af en toe met zo'n metaaldetector uh, door de velden aan het lopen? Nee, wij als archeologen hebben, hebben daar eigenlijk een, een hekel aan. Nee, het is niet helemaal waar, maar um, er wordt heel veel gevonden met metaaldetectors. En de meeste mensen uh, melden hun vondsten en, en zijn ook georganiseerd in, uh, in groepen die, da die dat doen. Uh, maar voor archeologen is, uh, zeker voor prehistorie, is context is alles. Dus het is heel mooi dat ik in Zwaard van Gans heb, of ik, het museum maar het is uh, heel erg fijn dat daar nog een stukje context een stukje van het verhaal van hoe het gevonden is van de objecten die erbij gevonden zijn, van de plekken waar het gevonden is, dat dat nog over is want die dingen heb je nodig om dat verhaal uiteindelijk te maken dat object vertelt je ook wat maar het is maar een stukje, je moet weten waar het gevonden is waarom op die plek um, en, en doordat je al die bronnen bij elkaar brengt, kun je die puzzelstukjes van het verleden samenvoegen en dus alleen de goudschat, dat is niet zo belangrijk? Nee, de goudschat op de plek waar die gevonden is, zegt al, al veel meer. En uh, de nederzetting die daar wel of niet in de buurt lag... of uh, de veldslag die daar wel of niet heeft plaatsgevonden. Dus het, het zijn... Uh, uh, ja, stel, uh, vroeger werden ook alleen die mooie metalen objecten bewaarden en werd iets van organisch materiaal, van houden zo weggegooid. Ja, tegenwoordig kun je dat dateren. Dus het, het, het zo secuur mogelijk opgaven en zoveel mogelijk contextinformatie verzamelen... dat is de kern van wat wij als, uh, als archeologen doen. Ja. Zullen we nog een klein stukje verder lopen ja. over... ja, ik kan zeggen, jouw uh, afdeling. Het ja, is, is prima hoor, om dat te zeggen... maar het is natuurlijk de afdeling van ons allemaal. Maar ik ben wel ja, heel blij dat ik hier... Uh, de is, dit de, is, dit, is dit de fijnste plek van het museum... Voor mij wel, ja. Hier snap ik het meest van. Dus, ja. <laughs> maar ook de plek, waar, of eigenlijk het gebied... waar nog het meeste te ontdekken valt. Ja, ik denk het wel. Ik denk ook dat doordat we natuurlijk ook een museum in Nederland zijn... dat het, dat het ook een uh, ja, wat andere rol speelt. Het is toch wel de nationale presentatie van, uh, van de Nederlandse archeologie. We hebben een collectie die 200 jaar oud en ook 200 jaar groot is. Dus we hebben ook heel veel... Uh, Topstukken en, en uh, objecten waar een, waar een groot verhaal aan zit. En, uh, um, ja, het is ook fijn dat we hier echt gekozen hebben voor een chronologische opstelling, waarbij je dus als bezoeker ook door de tijd wordt meegenomen. En ook snapt hoe die, hoe die kapstok, hoe die chronologie uh, in elkaar zit. Ja. Um, wij kunnen nog even doormijmeren uh, over deze tentoonstelling, maar ja, we moeten. Eigenlijk ook gaan afronden. Dus we hebben nog een plaat te goed. Een plaat van jouw keuze. Ja, ik dacht eerst Queens of the Stone Age met No One Knows. Want het is natuurlijk steentijd en we weten nog heel veel niet. Maar uiteindelijk, uh, ja, uh, om het wat rustiger te houden, hebben we, of heb ik gekozen voor uh, Turn, Turn, Turn van The Birds. Omdat uh, ja, waar we het over hebben, die lange tijdlijn. Dat gaat over ja, al die mensen die ooit ook geleefd hebben en al die dingen hebben meegemaakt. En, en soms voel je dat gewoon, dat je onderdeel daarvan uitmaakt. Luc Angrooit, conservator van de prehistorie in het Rijksmuseum voor Oudheden. Dank je wel en wij lopen nog even door langs alle prachtige objecten die hier te zien zijn. Turn, turn van de Birds aangevraagd door Luc Amkreutz... de conservator prehistorie. In het Rijksmuseum voor Oudheden, daar was ik de afgelopen uren. Uh, en ik loop er nog steeds... Uh, en ik, ja, ik moet even afsluiten met Wim Weiland... directeur van het museum. En wij lopen op een van de ja, afdelingen... die misschien wel het meest aan het hart ligt. Of, of maakt het eigenlijk niet uit? Je hebt geen voorkeur? Nee, alle afdelingen zijn mij uh, even dierbaar. Uh, heel diplomatiek? Uiteraard. Maar je kunt toch als directeur wel zeggen... Nou, ik heb iets meer met Egypte dan met de Romeinen bijvoorbeeld? Uh, ja, maar dat is ook omdat ik... Uh, toen ik vroeger kunstgeschiedenis studeerde... heb ik wel mijn klassieke lesjes uh, archeologie gehad... op het gebied van de Grieken en de Romeinen en de, en de Etrusken. Maar altijd vanuit een soort perspectief... van de westerse kunstgeschiedenis. Dus Egypte... Werd aan de vrije universiteit waar ik studeerde volstrekt niet onderwezen. Dus alles over Egypte heb ik in dit museum moeten leren. En dat, dat brengt wel wat extra's. Ja. 200 jaar bestaat het museum. 200 jaar geleden, uh, ja, eigenlijk voor het eerst, uh, is, het, uh, is het begonnen eigenlijk, hè, met de aanstelling van de toenmalige directeur. Um, en nu, 200 jaar later, een florerend museum. 200.000 bezoekers. In de tijd begon het met 3000. Hè. 3000 bezoekers toen in 1818. Ja, dat, dat, toen kon je eh, eh, ze nog per dag allemaal begeleiden en een hand geven. Ja. En dan eindigen we dus uh, op de Egypte-afdeling. We staan nu uh, bij het beeld waar ik ook al even met uh, de uh, uh, collega's onder Ruud Hauwertsma... Uh, het zitbeeld van uh, Maya, uh, een, een belangrijke minister van Tutankhamen. Ja, daar heeft Ruud uh, wellicht al een of ander over verteld. En achter mij staat nog een, een belangrijke man. Dat is de man die daar de kettingen om zijn hals dat is Horemheb en dat was de minister van Defensie van Tutankhamun. En het aardige is dat die stukken van Maya en zijn vrouw Merit... en die van Horemheb, die komen uit Saqqara. En Saqqara is uh, niet zo ver van Cairo. En uh, het was bekend dat die stukken er vandaan kwamen... maar we wisten eigenlijk helemaal niets. We hadden geen context. En uh, dit museum is in 1978 gaan graven in Saqqara, vlak bij de beroemde uh, trappenpyramide van Djoser... op basis van een kaart van een Duitser uit 1841. En die had gepinpoint van, daar is het graf van Maya en daar is het graf van Hormheb. Want daar zijn die stukken in het begin van de 19e eeuw vandaan gekomen. Dus het had opengelegen, maar in die woestijn was alles weer dichtgewaaid. Wij zijn gaan graven en wij hebben die graven... Uh, teruggevonden. En het bijzondere daarvan is... dat zie je op deze tekening. Het zijn hele grote graven. Ze liggen hier naast elkaar, Maya en Hormeb. Graven van een meter of vijftig lang. Ommuurd. Met een, een soort voorhof. Dan een, een, een centrale plaats. En dan het heilige van het heilige achterin. En die graven waren gedecoreerd met reliefs. En daar stonden dit soort beelden. En wat wij nu doen met onze opgraving... is dat we de context van onze eigen collectie terugvinden. Wij nemen geen spullen meer mee. Dat mag ook niet meer. Maar we hebben bijvoorbeeld bij uh, dat graf van Horemheb. Je ziet dat dat aan de onderkant is kapotgezaagd. Je ziet de, de, de, de, de figuren die erop staan. Die zie je ongeveer tot op hun navel. Maar we kunnen dat stuk precies weer positioneren. Omdat in dat graf het stuk wat eronder zit gewoon nog op zijn plek stond. En die stukken van Hormap, die zijn verdeeld over veertien musea in de wereld. We hebben bij al die musea replica's gevraagd... en we hebben in dat graf van Horemep dat hele graf weer weten te reconstrueren... waardoor we een uniek verhaal daar kunnen vertellen... En dat verhaal kunnen vertellen met de originele stukken die zijn achtergebleven. En wat wij ook proberen te doen, is het zo goed mogelijk conserveren. Dus we zetten er een dak op, we zetten er een deurtje voor. Zodat het, eh, want als je het eenmaal hebt opgegraven, is het natuurlijk kwetsbaar. Maar er wordt dus door jullie nog steeds onderzoek gedaan in Egypte. Ja, sterker, we, uh, we zijn er op dit moment. Uh, voor het, uh, wat is het, 2018, 1978. voor het veertigste jaar uh, in Sakara. We graven al wat langer op in Egypte, vanaf de jaren vijftig. Maar het is allemaal bedoeld om de context te vinden... Al die, waar al die spullen vandaan komen. Om, om te weten van, nou, daar stond dat. En dat je weet hoe het allemaal zat. Maar niet meer om misschien nog wel een beeldje even mee te nemen... op wat je vindt, dat je denkt... hé, hey, dat is nog wel leuk voor onze eigen collectie. Nee, ik legde dat al eerder uit. Uh, als wij aankopen. Dan houden we ons aan de richtlijnen. Maar uh, hetzelfde is natuurlijk bij opgraven. Uh, je mag. Uh... Dat, dat gebeurt ook niet meer. Ook niet als je een verzoek indient bij Egypte. Dat ze zeggen: mogen we dit meenemen naar ons museum? De, ze blij, er gaat nu niks meer het land uit. Nog geen kraal. Nee, helemaal niets. Uh, we hebben wel eens uh, bij onze opgraving. die we heel lang in Syrië hebben gehad tot 2010. een paar kleine monstertjes mee mogen nemen. om dat nader te onderzoeken. Maar uit Egypte gaat helemaal niets. Wat een ongelofelijk contrast met 200 jaar geleden. Toen een heel groot deel van deze collectie is aangekocht en dat zomaar vrij verhandeld werd. Ja, dat, Maar dat kijk met de ogen van nu is dat misschien schatgaverij. Maar toen was het volstrekt legaal. en uh, Het was ook wel een, een, een mooi verhaal van een Europa zonder grenzen. Want wij zonden een gezant naar Livorno. En die kocht daar in de haven van Livorno... een collectie van 5000 stukken. Die verzameld was door een Griek. En die Griek was consul voor Scandinavië in Cairo. Ja. Een hele internationale wereld zonder grenzen... waar dat toen nog kon, uh, maar nu niet meer. Ja. Ik zei het al, 200.000 bezoekers... Per jaar zit daar nog rekken? Hebben jullie nog de ambitie om nog groter te worden? En zo ja, hoe dan? Nou, dat kan bijna niet meer in dit gebouw. Toen wij uh, uh, al die verbouwing hebben gedaan, uh, toen was het museum uh, toegerust op het ontvangen van 100.000 bezoekers per jaar. En wij merken dat we, als we meer dan 1.000 mensen op een dag hebben, dat we uh, gewoon logistieke problemen krijgen. En iedereen is even welkom. Maar bij meer dan 1.000 per dag, en mensen hebben dat absoluut bij onze Nineveh tentoonstelling moeten ervaren. De toiletten zijn vol, de garderobe is vol, de kluisjes zijn vol. Er is een wachtrij voor de kassa, er is een wachtrij voor het museumcafé. Dus wat we doen is uh, uh, het, het zo optimaal mogelijk proberen te faciliteren. We gaan van de zomer ook weer wat verbouwen. Uh, maar we kunnen geen vierkante meter erbij krijgen. Ja, de dus de rek is, dus, is er dus qua omvang uit, maar qua bezoekersaantal misschien wel niet. Hoe ga je dat dan oplossen? Uh, uh, beter spreiden. Ik, uh, uh, wij maken nu hele grote blockbuster's in de winter. En wij maken kleinere tentoonstellingen in het voorjaar en de zomer. Vaak gebaseerd op de eigen collectie. En misschien moeten we het wel zo doen... dat we ook in het voorjaar en de zomer wat meer publiek hebben... Uh, wellicht langere openingstijden. We hebben dat bij Nineveh geëxperimenteerd in het laatste weekend... door van negen uur s ochtends tot zeven uur s avonds open te zijn... in plaats van 10 tot vijf. En dat werkt wel. Het is dan dat eerste uur of dat laatste uur niet druk. Maar het is wel voor de mensen die zeggen... Van, nee, wij, komen, wij willen op een rustig moment... Nou, die kiezen dan dat soort ja. tijdstippen. Dus... Uh, eerst maar eens even het jubileumjaar vieren. Beginnen met een prachtige jubileum tentoonstelling. Komende week gaat die open. Uh, en dan uh, nog allerlei andere festiviteiten neem ik aan in dit jaar. Ja, in uh, oktober volgt de derde grote jubileum tentoonstelling. Eerst Nineveh, nu, 200 jaar van nu en dan uh, in oktober Goden van Egypte. Dat zijn de drie grote tentoonstellingen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook 200 activiteiten uh, voor hele kleine doelgroepen. Groepjes, uh, ik leid zelf uh, 15 keer mensen in het depot rond in groepjes van zes. Uh, en uh, dat, bij die 200 activiteiten zijn alle medewerkers gastheer of gastvrouw... en begeleiden dus kleine groepen in het depot, in het restauratieatelier... maar ook met stadswandelingen die overlijden en de oudheid gaan. Dus die, dat gaat het hele jaar een beetje door. We hebben zes internationale congressen... dus iedere conservator uh, uh, mag een congres organiseren. Uh, wat doen we nog meer? We hebben niet echt een verjaardagsfeestje... Uh, we hebben wel een verjaardagsdatum en heel dicht daarbij doen we één personeelsfeest voor medewerkers en oud-medewerkers. En die zijn we nu aan het achterhalen. Hè. En dan, is het, dan heb je namen van mensen die hier in 1948 of, of in 46 werkten. Waarvan je denkt, zouden ze nog in leven zijn? Dus dat, we, dat proberen we nu te achterhalen. Ja. Maar de schatkamer van dit museum die blijft voorlopig nog wel even open. En ik vond het een, een genoegen om hier, ja, terwijl er verder niemand is, rond te mogen lopen. Heel vriendelijk bedankt voor deze ontvangst en voor alles wat ik heb mogen zien. Heel graag gedaan. En um, het museum leeft nog meer als je hier ook met duizend man tegelijk bent. Hoor. Dat is, het is wel vol, maar dan is het ook genieten. Ja, maar dit was toch wel een voorrecht. Dit is een absoluut voorrecht. En wat ik je al zei, um, voor mij is dat iedere keer als ik hier alleen ben ook nog steeds zo. Wim Weiland, de directeur van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden... dat dit jaar dus 200 jaar bestaat... en waarin we met nachtkijkers een exclusieve privé rondleiding krijgen. Uh, op radio1.nl is deze uitzending terug te luisteren. En natuurlijk ook via onze podcast. Zometeen fris Thomas van Vliet. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat ga je allemaal doen? Uh, nou, we moeten onze uh, uh, kinderen meer loslaten... Daar gaan ja? we het over hebben. En meer en loslaten ik... van je kinderen? Ja, gewoon een beetje meer hun gang laten gaan. Ah, oh, oké. Okay. Klim die boom maar in. Ja, eigenlijk wel. En um, ja, het was de dag van de aarde gisteren. Uh, dus gaan, uh, ja, we gaan we plastic inzamelen en verzamelen. Oké, okay, heel goed. Zometeen dus Fris. Wat mij betreft een heel mooie dag. En graag tot volgende week. Nachtkijkers. Vertel... Caro en CRV.